En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Gert Kluuk met het NOS journaal. Ruim 1 op de 3 werknemers van DSB die na het faillissement op straat kwamen te staan... heeft inmiddels ander werk. Toen het bedrijf in oktober failliet ging raakten zo'n 1300 werknemers direct hun baan kwijt. Volgens de curatoren hebben er bijna 500 inmiddels een nieuwe baan gevonden. Een deel is als zelfstandig ondernemer aan de slag gegaan. Om de anderen zo snel mogelijk aan ander werk te helpen... is de samenwerking met uitkeringsinstantie UWV uitgebreid. Ruim 500 mensen werken nog steeds bij DSB. Ze helpen de curatoren met de afwikkeling van het faillissement. Togo mag niet meedoen aan de komende twee edities van de Afrika Cup... De Afrikaanse Voetbalbond heeft Togo geschorst... omdat het team zich op last van de regering terugtrok van het toernooi dat nu in Angola wordt gehouden. De Togolese regering riep het team terug nadat bij een aanslag op de spelersbus twee mensen waren gedood. De Afrikaanse Voetbalbond vindt het ontoelaatbaar dat de regering zich met die zaak heeft bemoeid. In Haiti hebben de Verenigde Naties de distributie van voedsel fors verbeterd. De verdeling liet na de aardbeving 2,5 weken geleden veel te wensen over... Volgens het Wereldvoedselprogramma zorgen de nu opgezette 16 distributiepunten ervoor dat meer mensen sneller voedsel krijgen. Het uitdelen begint morgen. Voor het eerst in deze eeuw komt de gemiddelde maandtemperatuur onder het vriespunt uit. Volgens het KNMI wordt de gemiddelde temperatuur in januari in de beeld min 0,6 graden tegen plus 2,8 normaal. Op 23 dagen komt de temperatuur onder nul uit, terwijl het op 10 dagen het hele etmaal vroor. De laagste temperatuur werd gemeten in Stavoren waar het op 26 januari bijna min 16 werd. Er viel ook opvallend veel sneeuw. De maand begon met hevige sneeuwval en op verschillende dagen viel tussen 5 en 10 centimeter. Het weer droog met af en toe wat zon met temperaturen tussen 0 en 3 graden. In de namiddag en avond opnieuw kans op sneeuwbuien. Morgen ook kans op sneeuw, maar ook zon. Dit was het NOS Show.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 vele van jullie zullen waarschijnlijk denken van wat is dit nou weer voor plaats, zo aan het begin van uur 2. Nou, ik zal het je verklappen. Dit was een nummer van Shannon. Je weet wel, die dame die onder meer een hit gescoord heeft met Let The Music Play. Dit was een wat minder bekend plaatje van hem, maar wel heel erg lekker om zo te draaien op de zaterdagmiddag. You're the Give Me Tonight. Zandvoort en de regio. En daarmee werd het alweer 9 over 3. Nou, zoals ik aan het begin van het programma vertelde. Vandaag geen voetbal, want alle wedstrijden zijn dit weekend afgelast. En als je naar buiten kijkt, nou, dan weet je wel waarom natuurlijk. Wat we wel voor je hebben is heel veel lokaal en regionaal nieuws. Afgewisseld met de muziek van het heden en het verleden. En de nieuwe single, dat is deze. Dat is de nieuwe van Pearl Jam. Hier is Just Brief.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 Some folks just have one, yeah, others they got not on.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 I look upon you Als je vanavond een raadje plaatje mee wilt doen in Café 4, dan had je het moeten weten. Dit was Pat Benatar en Love is a Battlefield. We gaan hem voor je draaien, Ivo. Hier komt hij aan, de single van de Black Eyed Peas. I got a feeling. That tonight's gonna be a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 Move it, move Just it. take it off. It. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it, down. shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it on Let's do it. And do it. And do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Dat was hem bij CFM Salford op de zaterdagmiddag. de Black Eyed Peace, sorry. And I Got a Feeling. Wat een heet, he. wat een plaats. Jongen, jongen, jongen. Het is zeven minuten voor half hier geworden bij Salford op zaterdag. En wij hebben een gast in de studio. Zijn naam is Jari. Goedemiddag, Jari. Welkom in de studio bij CFM. Hallo. Hé, hey, Jari, Jij gaat een hele goede actie doen voor Haiti. Ja. Yeah. Morgen. Kan je daar wat over vertellen? Wat ga je doen? Eh. Uh... Snowboarden bij Snowplanet voor Haiti en dan wil ik geld ophalen. En dat wil ik dan aan Haiti geven. En hoe gaat het geld ophalen dan tijdens het snowboarden? Nee, je kan maximaal bedrag in doen en uh, ook uh, uh, per afdaling. Dus jij gaat met de lijst, ga je langs bij mensen. Hier in ja. Salvoort, je hebt de lijst bij je. Ja. Schrijven de mensen hun naam op in. Ja. En uiteraard een bedrag wat ze willen, willen geven aan jou. Voor Haiti natuurlijk, hè. Ja, voor het goede doel. Ja. Nou, hartstikke leuk. En hoeveel geld verwacht je op te halen met deze actie, Jari? Hmm, op school hadden we al uitgerekend iets in de 80 euro. Ciao. Applaus. Helemaal goed. Mm. En, uh, ja, want uh, je doet het met je hele school of uh, doe je het alleen? Uh, nee, ik doe het alleen nog met een andere jongetje. Met een andere jongen Gaan jullie morgen snowboarden? Ja. Tjawee. Nou, helemaal goed. Jij gaat uh, zo dadelijk met de lijst uh, langs de deuren of hoe, hoe doe je dat? Uh, uh, uh, Daar wil ik aan en er staat ook een verhaal bij en uh, laat ik dat de mensen lezen. Nou, luisteraars. Jari, komt zo meteen langs de deur. Ga gul geven voor Haiti. En ik wens je heel veel succes, Jari. Dank je wel. Uiteraard zijn we natuurlijk benieuwd. We zijn benieuwd wat je gaat ophalen. Dus kan je volgende week weer langskomen om dat te vertellen aan de luisteraars? Ja. Uh, yeah. Nou, helemaal goed. Heel veel succes met je actie. Succes, man. Steun Haiti en geef gul aan Jari. Uh, Hij komt ze dadelijk langs de deuren. Oké, okay, dank je wel. Nogmaals, uh, succes. Ja, vele Nederlanders organiseren acties voor Haiti natuurlijk. Daar hebben ze heel veel geld nodig. En niet alleen via Giro555. De actie die natuurlijk op tv en radio heeft plaatsgevonden. Maar ook van die lokale acties. Zo ook eentje van Jari. Die komt zo dadelijk langs de deur. En die gaat morgen snowboarden. En dan gaat hij een hele hoop geld halen voor, uh, ophalen voor Haiti. Zo dadelijk komt hij langs de deur met een uh, inschrijflijst. Geef gul voor Haiti. En Jari uh, die zorgt... ...dat het geld uiteraard op de goede plek terecht gaat komen. Wij kwamen het volgende bericht tegen. Helaas heeft er weer een aanrijding plaatsgevonden. Dit was een aanrijding op de Kostverlorensstraat in Zandvoort. Is allemaal gisterenmiddag gebeurd. En daarbij is de jongen zeer ernstig gewond geraakt. Een connectionbusje dat af wilde slaan naar de Koninnenweg, ...zag daarbij de jongen op de scooter over het hoofd. De jongen werd bij de aanrijding hard geschept... ...en kwam met een harde klap op de grond... Diverse hulptroepen kwamen ter plaatse om de jongen eerst hulp te verlenen. Het slachtoffer is met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis en uiteraard stelt de politie een onderzoek in naar dit ongeval. Dat was de single van Frankie Valley en The Four Seasons. En oh, What the Nights. Zoft op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Zodanig gaan we weer wat nieuws met je doornemen. Maar eerst muziek, waaronder desk van de Colder Earring. Hier is Radar Love. forgotten song Randy coming on strong the road has got me hypnotized and I'm spinning into a new sunrise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 Heel het maar uit, Radar Love. de single van de Golden Ewing. En daarmee werd het bijna kwart voor vier bij Zalvert zaterdag. We gaan even contact leggen met Ron Brouwer. Hij is een van de organisatoren van de Bar Battle. We hebben er al diverse verhalen over kunnen lezen in de krant. En ook op de radio vertelden we het vorige uur er al het een ander over. Aankomende donderdag gaat die Bar Battle van, van start. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat het allemaal inhoudt. Goedemiddag Ron. Goedemiddag. Hey, welkom in de uitzending. Dankjewel. Weer een uh, leuk initiatief van, uh, van drie kroegen in Zalvoort. Kan je er wat over vertellen? Uh, ja, het is, het is een uh, soort wedstrijd uh, uh, van, uh, van teams die meedoen. En in elke kroeg komt elke donderdag uh, een team te staan. Niet tegelijk, maar elk, om, om de beurt, zeg maar. Mm -hmm. Elke donderdag. Vanaf uh, aankomende donderdag. En aankomende donderdag staat bij Laurel van uh, de coureurs van het circuit... En uh, die gaan gewoon een, uh, een avond uh, organiseren. Die staan zelf achter de bar. Dus, uh, ze organiseren... Uh, nou, ik weet niet wat, uh, wat ze gaan organiseren. Het is voor mij ook nog een verrassing. Hé, hey, wat leuk. Maar is... Uh, ja, het is de bedoeling dat ze zo origineel mogelijk zijn. En dat ze zoveel mogelijk mensen trekken. Mm -hmm. En ze worden beoordeeld door de jury. Dus, uh, en daar krijgen ze punten voor. En na twaalf weken... Uh, wordt de winnaar bekendgemaakt. Oké, okay, en door wie uh, wordt uh, deze battle georganiseerd, Ron? We doen het met z'n drieën, dat is uh, Peter van de Kliksbaan, uh, Dave van Veen en, uh, en ik zijn de gek. Oké, okay, hartstikke leuk. Aankomende donderdag dus, de start van de bar battle. Welke ja. teams doen er allemaal mee? Oh, de vraag je me <laughs> Het zijn een heleboel, ik moet er even een lijstje bij pakken. Um, nou, de autocorreurs, 4 februari bij Lou Hardy. 11 februari bij Veen, uh, SV Zandvoort. 18 februari bij de Kliksbaan, de Strandpachters. 25 februari bij Veem de politieteam. 4 maart bij de kliksbaan de gemeentepersoneel. 11 maart bij Laura en Hardy de brandweer. Uh, 18 maart bij Veem non-stop. Wat dat is weet ik ook niet, maar dat zullen we zeker zien. Mm -hmm. 25 maart bij de kliksbaan de VVV van Zandvoort. 1 april uh, bij Laurel en Hardy de full Monty. Uh, hebben we 8 april bij Veem uh, een mystery team... En 15 april bij de Klitsberg ook een mystery team. En 42 april bij Lohan Hardy. En dat is het laatste. Ook een mystery team. Dat zijn uh, verrassingsteams. Ja. En dat, uh, dat wordt denk ik ook wel heel leuk. Hey, wat een uh, leuke initiatief uh, zou van, uh, van de bars uh, die dit uh, organiseren. Ja. En uh, ja, ik hoor een paar namen. Ik hoor onder meer de politie en ik hoor de gemeente... Is ja. dat niet gevaarlijk om die in huis te halen, Ron? Nou, dat, dat is juist leuk, maar dan weten ze een beetje wat er leeft in de horeca. Oké. Okay. Dat, dat weten ze wel, maar ze zien het eigenlijk altijd van de andere kant. En nu zien ze wat, wat, wat de moeite je er eigenlijk voor moet doen om een gezellig avondje te organiseren. Want het ziet, het ziet er natuurlijk allemaal wel leuk uit als je binnenkomt alles is geregeld en alles wordt geregeld en je drankje wordt ingetapt. Maar het is een heel ander verhaal als je het zelf moet doen, natuurlijk. Oké. Okay. En dat is de bedoeling dat ze daar ook een beetje inzicht in krijgen, hè? Ja, jij gaat dan uh, die avond uh, de taak van de politie en de gemeente overnemen? Nou... <laughs> kijk, ze kijk, moeten wel weten dat er regels zijn natuurlijk. Ja, precies. Dus, uh, maar ik ben, ik ben zelf ook heel benieuwd hoe het uit gaat pakken. Ik, uh, ik ben ook benieuwd naar de originaliteit van, van iedereen. En uh, ja, ik hoop dat er een hoop mensen komen kijken. Ja, spannend, wat die teams moeten de hele avond uh, zelf verzorgen. Dat betekent uh, achter de bar staan en, uh, ja, en eventueel, eventueel bij de deur en uh, noem maar op. De muziek regelen, bij de deur staan, als het nodig is tenminste. Lege glazen halen, uh, ja, van alles eigenlijk. Hè? Dus uh, alles wat, wat wij ook moeten doen, dat, uh, dat moeten we ook doen. En zijn het uh, mensen, weet jij dat uh, Ron die al uh, bar uh, ervaring hebben of uh, zijn ze helemaal nieuw? Moeten ze voor het nou, eerst een biertje gaan tappen? Ik ga er wel vanuit dat er wel een aantal mensen zijn die wat ervaring hebben. Bijvoorbeeld bij de, bij de S.V. Zandvoort staan ze ook denk ik wel eens achter de bar. En uh, ja, ik denk dat het wel bij de weer uh, kunnen ze er ook wel wat van denk ik. Hmm. Dus ik, ik ga er wel vanuit dat er wel wat ervaring tussen zit. En anders, uh, wij staan altijd klaar om ze te helpen als er iets fout gaat of wat dan ook. Dus dat, daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Hartstikke leuk. Als er nou nog mensen luisteren op dit moment die denken van... nou, ik wil wel meedoen. Nou, je hebt de lijst al genoemd. Eigenlijk zit het al helemaal vol. Maar is er nog een mogelijkheid om mee te doen of helemaal niet meer? Nou, nou ze kunnen zich altijd aanmelden bij ons. Stel dat er een team afval die uh, waar, waarbij het niet lukt of dat het allemaal fout gaat. Met organiseren. Dat ze zeggen van nou, we doen het toch maar niet. Dan kunnen ze altijd op de reserve lijst En anders voor, zeker voor de, voor de volgende keer. Want als dit een succes is, gaan we het zeker ermee door natuurlijk. Ja, het lijkt me in ieder geval geweldig om het mee te gaan maken. Aankomende donderdag dus de starts met de coureurs. En uh, wie zit er in het team van de coureurs? Ik durf het niet te zeggen... Uh... Want, er, uh, dat is voor mij ook nog een verrassing. Ik had wel een paar namen gehoord: ja. Denny van Dongen, dacht ik, en Dylan. En, uh, ja, Dylan, Alert Kalf. Ik word ook, ook Alert Kalf en Jan Lammers, maar of, dat allemaal, uh, of die allemaal komen, ik, ik ben heel benieuwd. En misschien nog wel een blekermodel, je weet het maar nooit. Ja, heel leuk, zeg. <laughs> in ieder <in ij> <laughs> geval helemaal... helemaal genoeg uh, cureurs om dat te doen, natuurlijk. Helemaal super. Jullie uh, van de horeca zijn uh, goed bezig uh, in je Dankjewel. En dat mag de burgemeester ook wel even horen, hè, bij deze dan. Gewoon, uh, ja, gewoon le uh. lekker zo doorgaan met z'n allen. <laughs> dankjewel. Oké. Okay. Hé, hey, Ron, wel voor je tijd. Heel graag gedaan. En heel veel plezier aanstaande donderdag. Oké, okay, succes met Dank je ja, Dankjewel. Hoi. En dan gaan wij Roberto draaien met de Sofos Volkslied. Ook wel leuk zou hè? Op de zaterdagmiddag van CFFM.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 Deze beste man, Robbie Williams, blijft gelukkig maar doorgaan met het scoren van iets. En dit was daar ook weer een voorbeeldje van natuurlijk hè. you know me. Vanavond om 8 uur gaat het plaatsvinden in Café 4 aan de Hotsenstraat. Heb ik het over een Raadje Plaatje. Dan krijg ik een intro te horen van een plaat. Ik geloof dat ze maar liefst 50 platen hebben uitgekozen. En 11 teams strijden dan tegen elkaar. En die moeten zo snel mogelijk natuurlijk titel en artiest van een plaatje raden. Nou... De mensen die vanavond meedoen en luisteren op dit moment naar uh, dit programma, eventjes een uh, voorproefje. Gaan we even raden. je plaatje. Enig idee of niet? Enig, enig idee? Mm. Jawel. Nou, nog een klein stukje dan. En die gaan we tot aan het nieuws van uh, 4 uur draaien. Is natuurlijk Wild Cherry en Play That Funky Music. Graag tot zometeen.